Zoek de zon op, dat is wel ving, want een beetje zonneschijn, dat moet er zijn. Vergeten Artiesten. Oh, -n a n t i n o v e a Vergeten Artiesten. Dat is die kleine man, die kleine vergeten man. Vergeten Artiesten, een man. met Mike Winkelman. De artiesten van toen zijn bijna vergeten.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 Crying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 dat werd een hele toer Ze zongen net En gingen door de vloer was Zoals ze in geen jaren Daarboven was geweest Ze zongen net En gingen door de vloer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 als er in jaren hoven was geweest neem ik worang wat we voor de ze zongen net we gaan ik de huis te inge rode vloei hey ga oh wat is dat u luistert naar vergeten artiesten met Mike Winkelman heerlijk hè die oude muziek vreemde landen en breken tijdelijk alle banden voor de emotie van de reis. We weten heel veel te verhalen en kunnen bonte beelden maken van Benen, Londen of Parijs. Maar gaan we rustig vergelijken en alles nuchtig bekijken en zijn we niet voor schijn verblind, Dan komen we tot de conclusie we zoeken ver naar een illusie, terwijl je toch zo dichtbij vindt. Onder de bomen van het plein, daar kan je zo gelukkig zijn. Onder het dak van bladergroen, daar bij het hekje van de plantsoen. Onder de bomen van het plein, daar lucht een paradijsje klein. En uit het diepst van mijn gemoed zend ik het veile land mijn groet naar jou. Mijn rij van... It's sure.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 Deel je brood en je fles koude thee Groei in een slootje en denk het is de Rijn En zing dit refrein Drink je een Rijnse wijn Let dan op het jaartal. De je een vrouw om Rijn Let dan op het jaartal. Wij wijnen en vrouwen Moet je onthouwen de wijn moet al zijn, maar het meisje niet. Hele goede en welkom bij Vergeten Artiesten hier op www.vergetenartiesten.nl En natuurlijk Mixcloud en de social media, fijn dat u allemaal weer luistert. Een hele nieuwe uitzending en u hebt al kunnen luisteren naar Burt Ambrose in his orchestra You Got Me Crying Again, Eddie Christiani, Hip Hip Hoera, dat was een feest voor iedereen die jarig is geweest en nog jarig moet worden. Vinde Lamar onder de bomen van het plein uit 1929. Augustig laat die zegt van nou let op het jaartal uit 1939. En nog een keer august te laat onze nieuwe diender. We gaan nu luisteren naar Bert van Dongen. Eenmaal moet je gaan varen uit 1935. Waar heb ik dat eerder gehoord? De Sick Jump Jacks, Constantinopel. Kees Pruis die vertaalde het in Constantinopel uit 1928. Bob Scholte, wanneer de kermis komt uit 1939. En Albert Bol, we gaan naar Zandvoort uit 1920. We sluiten deze rit af met Duwe Hofman. O, het zwak geslacht uit 1930.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 Lientjes' papa was een liever bij de grote kalen Mamie en het lieve kindje hielden ons zoveel van hem. Steeds als hij een reis ging maken vloog hij over hun huisje heen en dan waai de mam en lientje tot hij ver, heel ver verdween En turend in de lucht. Sprak mami met een diepe zucht Je vadertje zweeft langs de hemel Buigt eventjes de knietjes om en laat ons bidden, lieve heertje, Breng onze papie al weer om. Op een ochtend, Lientje sliep nog, Rinkelde de telefoon. En een man, een stem van Schiphol, sprak op smartelijke toon. Spreek de waarheid, de man niet, ik wil niet twijfelen, mijn heer. En de stem sprak groep mevrouwtje, hij viel op het veld van eer. Het kind ontlaakte door een gil En mamie snikte, het is Gods wil Je vadertje is in de hemel Wij buigen samen de knietjes, kom Hij is bij ons, de lieve heertje ons vadertje komt nooit weer rond. Als je jong bent dan zoek je het straal. Of je zit op een duinrand te dromen. Als je jong bent, dan vraag je in het zaal. Of je tuurt naar de schepen die komen. Als je jong bent, verlang je ernaar. Dat je ook eens het roer mag hanteren. En je fluit al heel vroeg. Op de brug of de boel, om het stuurboord en badboord te leren. Eenmaal dan moet je gaan varen, trek je voorgoed over zee, denk je niet meer aan gevaar. Dan slecht die je mee. Eenmaal dan moet je gaan varen. Slenter je niet meer langs ree. Voel je je thuis op de baren. Hou je alleen van de zee. Als je oud wordt is alles voorbij. Zijn verdwenen je jeugdidealen. Want dan voel je je al zonders blij. Als je al een pensioentje mag halen. En je enigste troost die is dan. Op de kade de boot te staren. Maar toch heb je geen spijt. Van je trogeren die je gaven, die waren. dan moet je gaan varen, trek je voor over zee, Denk je niet meer aan varen, dan Maar dan moet je gaan, slender je niet meer als ree, voel je je gas op de baren, al je alleen van. Waar heb ik dat eerder gehoord liedjes opgenomen door andere artiesten het origineel en degene die het opnieuw hebben opgenomen dus waar heb ik dat eerder gehoord E, e F G no. p D Q R S V P no. I N B v D Constantin O P L e. yes. <middels> -E. Constantinople It's as easy to sing it to say in your A C. O N S t A N T I N O P L E. Show your pluck and try your luck and sing it loud with me. Constantinople c o n s t a n t i n o p e l l e You're spelling sharks and sing it loud with me Constantinople ah, C-O-N-S-T-A-N-T-I-N-O-P-L-E Als je hoort in in bepaalde tijd, ik dacht bij mezelf, ik ga En zoals gezegd, werd gedaan. Zing en zing, ik voel het van beurt Oh, dan. Constantinopel, k o All your dreams <laughs> will come true if you keep on trying. K O N S T A N T I N O P A L Let op hoe ik de Turkse hoofd onder valse spel. Kom, 19-0 valt. K-O-L-S-I-N-E-T-I-N-O-P-G-L. Ik ritteer ten de politie nam patent op het gespel. De moeilijke woord. Als ze nu vermoeden dat je lekker schikker bent, fikken ze om en wat je vervoert. En de commissaris zegt van aan. Als je dit kunt zingen, kun je gaan. Constantinopal. K-O-N-S-C-A-N-T-I-N-O-P-E-L. Constantinopal. Als je tegen je dippel, je dit, dan lukt het wel. K-O-N-S-C-A-N-T-I-N-O-P-E-L. Let op hoe ik de Turkse hoofdstad onder het fouten spel. Constantinopal k o n e a s i n o p e l Ook getrouwde vrouwtjes vragen aan hun echtgenoot, als die voor zaken Wat op de rij. Stel Constantinopel eens, van komt de dood, je dood, die stukjes zaken, gaat jij me niet bij. Kom je niet door je kring samen heen, slaap je nog tenminste een maand alleen. Constantinopel. N C O P L, Constantinople. je tegen me zegt dat je niet naar K O N C A N T I N O P E L, let op hoe ik de drukte hoef dat ondertal Constantinople. K O N C A N T I N O P E L. De kermis komt in het land, dan gaan de zorgen aan de kant. Mama geeft zelfs de brui eraan, vermaakt zich in een wafelkraam. Het menu wordt thuis steeds ingeperkt, er wordt met soep en pap gewerkt. Het huis valt geld, het moet gezegd, heeft ma in poffertjes belegd. Wanneer de kermis komt in het land, weet men niet meer van rang en stand. En jong en oude Groot en Klein wil meegenieten van festijn, dan gaan de zorgen aan de kant. Wanneer de kermis komt in het land, weet men niet meer van rang en stand. En jong en oude Groot en Klein wil meegenieten van festijn, dan gaan de zorgen aan de kant. Papa is uit zijn doen, hoewel toch altijd met patsoen. Hij rijdt nu auto voor tien cent en voelt zich in zijn element. Hij hoopt dat niemand hem daar ziet, want dat gedoogt zijn stemming niet. Helaas, het lot stelt hem teleur. Hij rijdt iets aan zijn directeur, wanneer de kermis komt in klant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 Daardigie, daardigie, daardigie. Wanneer de kermis komt in het weet men niet meer van rang en stang. En jong en ouder, groot en klein, wil meegenieten van festijn, dan gaan de zorgen aan de kant.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 Had vader's je hoed en moe haar voor de dag. En De meisjes die maken stijve papillotjes in de haar. De jongens die kopen een zwembroekje en dan is het zaakje klaar. Om vijf uur morgens is het hele stel al in de weer. Ze stappen naar het station en vader zegt acht uur verkeerd. Zandvoer bij de zee. We gaan het bij de, de. Met paver, met molen, met broodje en met zusje Piet, Tante vriend en het hele familiehertje aan de wandel. Reizen we, meteen met molen, zijn koffie oh, heen. dit is allemaal wanneer je wandelt de heiligheid. In wandel, die kleine kees gegraven had. En vader die staart te grinneken. Bij het gemengde bad. Mama zegt dat haar man een oude tijdslijmer is. En dan genoeg uit is het. Ze zeeën hier terug. Ze plakt en tilt met brede zwier haar baaien rok omhoog. Maar in geeft hem geel en zegt de zee zit in. Mano, dan zij de zee. De, We de hadden vader, hey, and piet, the little baby, hey, oh, right. hey, of uit Amsterdam in het helder wit pak En de ridders van de koude hoorn met een kwartje in het verzak. Die een zand voor het binnen meer natuur. Oostende is banaal, Monte Carlo is veel duur. Die gaan ze zich naar zand voor, proberen ze met klem. En zingen keurig met hun halve zak de vocht I'm a fan of the sandwich. I'm a fan of the sandwich. I'm a fan of the sandwich. en a fan the sandwich. I'm Met een eens haar, hart, misschien, dat kan je van buiten niet zien. Oh, de zwakke slag is nimmer door de grond. Iedere man zijn vroeg laat, die krijgt het eens met haar kwaad. as the world in all the mountains Dan blijf je niet lang trouw, dat is geen bezwaar. Na maand of een jaar ga je van elkaar je merkt Dan pas dat zo best niet verloren was. oh het vak wordt lang, is niemand door de grond. Iedere man zegt ook al die krijgt er eens met aarde kwaad. And all the man of the rich <muchos> Dan kom zu mir, mein Liebling, ik erwarte Dien voor mijn ortier. En is mijn Zimmer nog zo so klein, het reist bestimmt zum glücklichsteind. Drum, wenn Du mal dein Herz verschenk, dan schenk es bitte mir. Ik zei tegen u dat het de laatste was van Duo Hofman in dat rijtje. Nou, dat was dus niet zo. Er kwam er nog één achteraan. Die had ik even over het hoofd gezien. Wendu eenmaal. En we gaan nu naar de Radio Melody Boys met de Steinsong. En dan kwam ik ineens tot de ontdekking dat het uh, eigenlijk ook een waar heb ik dat eerder gehoord was. Samen met Duo Hofman, het zwak geslacht. En duo Lou Bendy en Bob Scholte Door een beetje harmonie. Die nummers zijn allemaal bijna hetzelfde. Die zullen allemaal wel netjes van elkaar geleend zijn, zoals ze dat noemen. Beter goed gejat, dan slecht gepikt. Maar die komen dus allemaal een beetje overeen. Brian Lawrence, I got a full of dreams. En de laatste is Kees Corbijn in het café aan de haven. Een achterzeerde toerenopname met heel veel dank aan Roland Vonk van Archief Rijmond. Dit was Vergeten Artiesten, graag tot de volgende keer. Gaat u lekker weer luisteren. En u kan alles terugluisteren via de www.vergetenartiesten.nl en natuurlijk via MeerScloud een link staat op de website. U luistert naar Vergeten Artiesten met Mike Winkelman.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 into the eyes, into the lips, into the, lips into the lips of the lasses who loves the best. Oh, Bill, the night nice for all anxiety. shout till the round does ring. Stand and drink a dose once again, let every loyal voice now sing. Dus te minder komt dan van terecht En kijk je vrouw Soms boos een keer Geef er een zoen Dan laat ze weer En maakt een zoen Haar nog niet blij Wel geef er dan Een tientje bij Door Een beetje harmonie Leer je elkaar waarderen En Al gaat het niet één twee drie je zal het op den duur verleren Door gemist en harmonie Wordt er zoveel geleden Werkt de steden aan de vrede Door een beetje harmonie Overal, in het heelal zweet de radio waar je nog komen zal Politiek, met muziek Zo heel versum van de fabriek Want A En B en zend het strijd van radio, wat gij niet wil, dat u niet. Doe dat dan ook, een ander niet. Door een beetje harmonie, leert je elkaar waarderen. En al gaat het niet even drie. Je zal het op de duur waar leren. Gmid aan harmonie, wordt zo zoveel geleden, Maar de reden aan de vrede door een beetje harmonie, u luistert naar Vergeten Artiesten met Mike Winkelman. to care cause I've got a pocket full of dreams. It's my universe even with an empty purse cause I've got a pocket full of dreams. And take the wealth on Wall Street for the treasures I possess, and I calculate I'm worth my weight in happiness Lucky, lucky me, I can live in luxury, cause I've got a pocket full of dreams.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 op www.vergetenartiesten.nl Wanneer ik aan wal was dan dacht ik alleen aan de zee en steeds was ik blij als mijn schip weer verdween van de reed nu droom ik haast iedere nacht van iemand die thuis op me wacht. In een café aan de haven heb ik een meisje gekust. En wat haar lippen me gaven, laat me sinds die niet met rust. Nu ik weer zwerf op de balen, droom ik haast iedere nacht van dat café aan de haven waar het geluk me wacht in iedere havenplaats waar ik nu kom. ligt haar brief dan schreef ze me, jongen, ik wacht op je komst. Heb je die? Haar talen is eenvoudig en klaar, maar wat ze me schreef dat is waar. In een aan de haven.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 Gezegd. wanneer je geen pro hebt die thuis op je wacht. En terecht, die bar heeft besef ik pas goed, nu ik haar aan de bal heb ontmoet. Rond ik die Van dat café aan de halen. Waar het geluk me was. Dames en heren, dit is het einde van onze uitzending. Wij zeggen goodbye en au revoir tot de volgende keer. Thank you.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 have been all so very good good night and well rest, bad rest. Our is fulfilled. Good night and well rest. The rest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 Cause I've got happy, snobby, happy, snobby feet